10 uur. De Radio 1 Sportzomer. Herman van der Zand en Robert Meder. Zeiler Pieter-Jan Porsma schuift zo dadelijk aan. En we blikken terug op de wedstrijd van de hockeydames die in de halve finale staan. Dat doen we allemaal na het NOS Nieuws. Wat door Old Een beroepscommissie vindt dat er geen reden is om Dino Soerel nog langer vast te houden... in de extra beveiligde inrichting in Vught.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 Soerel kreeg wel zeven jaar cel in een omvangrijke drugszaak. Tegen die veroordeling is hij in cassatie gegaan. De SP werkt na de verkiezingen niet mee aan een minderheidskabinet met gedoogsteun. Lijsttrekker Roemer zegt vanavond in het Nieuwsuur dat hij dat niet gaat doen. Volgens hem kunnen gedogers roepen en schreeuwen wat ze willen... terwijl ze nooit ter verantwoording kunt roepen. En dat vind ik niks, zegt Roemer. De SP wil dan ook gewoon een meerderheidskabinet vormen zonder gedoogpartners.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 De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook het laatste groepsduel op de Olympische Spelen gewonnen. Door de 2-1 zegen op Groot-Brittannië gaat Oranje als groepswinnaar naar de halve finale. En daarin is woensdag Nieuw-Zeeland de tegenstander. Tegen de Britse vrouwen scoorden Naomi van As en Kitty van Malen. Het weer vannacht in het binnenland opklaringen en droog. Morgen eerst wolkenvelden en wat buien. Maar daarna in de middag overwegend droog en zonnig. En dan wordt het morgen ongeveer 20 graden. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Dit is de Radio 1 Sportzomer. Ja, we hebben hoog bezoek dit uur. Daarover straks meer. En Pieter Jan Porsma gaat uitgebreid in op zijn vierde plek natuurlijk. Maar eerst gaan we een reactie halen van de hockeydames... op het bereiken van de halve finale. Hier zijn live vanuit Londen Robert Meder en Herman van der Zand. Dat doen we nadat we even bij Andy Houtkamp zijn geweest in het Olympisch Stadion. Het begint spannend te worden bij Polstok Hoogspringen voor vrouwen. Want er zijn er nog vier over. Uh, drie daarvan hebben 4,70 meter gehaald. En ik noem ze even. Jennifer Soer, uh, Silva de Cubaanse en Elena Izimbaeva. Uh, Silke Spiegelburg heeft 4,70 meter overgeslagen. De lat ligt nu op 4,75 en als ik het goed zie, dan uh, staat zij er klaar voor. En zij is natuurlijk de tweevoudige olympisch kampioene. Is in Baieva om uh, te proberen over 4,75 meter heen te gaan. Ook klaarstaan de dames voor de 3000 meter stiepel. Een jong nummer op de Olympische Spelen. En uh, daar is Galkina, de uitgesproken favoriete, de Russische. Uh, zij is ook regerend olympisch kampioene. Maar ook Chewa, uh, de Keniaanse, is snelste dit jaar geweest. Dus die kan er ook een houtje van. En nu kijk ik uh, hoe het het Staat met uh, Izem Baieva, die is er een beetje aan het warmlopen, die gaat straks proberen om 4, 75 te springen. Zoals gezegd, de hockeyers die wonnen ook in de laatste groepswedstrijd. Engeland werd met 2 in verslagen. Gerert de Groot in gesprek met een van de spelsters. Eva de Goede, hoe lastig was het tegen zo'n defensieve ploeg. Ja, behoorlijk lastig. Maar het uh, is niet de eerste defensieve ploeg die we tegenover ons hebben. Dus uh, het wordt een beetje gewenning, denk ik. Maar uh, nee, wel lastig. Eerste helft. Ik denk dat we onszelf de tweede helft uh, goed herpakt hebben. En uh, ja, ze gewoon echt weggespeeld hebben. Ze hadden niks meer in te brengen. Dus het is goed gegaan. Maar jullie waren blij dat je van het Aziatische hockey af was. Die muur die altijd opgetrokken werd. Nou, dat Britse hockey was niet veel beter. Ze wilden niet, ze konden niet. Ik weet het niet wat ze, wat ze aan het doen waren. Ja, ik weet het eigenlijk ook niet. Zijn we ook niet echt van ze gewend dat ze zich zo uh, terugtrekken. Maar uh, nee, ik denk dat we goed gespeeld hebben. Volgens mij zijn ze echt maar nou, twee, drie keer in onze cirkel geweest. Meer niet. Zonder dat, misschien, uh, dat ze dan wel een doelpunt maken. Maar uh, nee, ik denk dat we echt de hele wedstrijd gedomineerd hebben. Jij speelt op het middenveld. Je moet dan de lijnen gaan uitzetten. De creatieve oplossingen bedenken. Hoe moeilijk is dat uh, op zo'n moment? Als je ziet dat daar alleen maar... Mensen op één lijn staan te verdedigen. Er ja, dus lijkt me uh... op hopen van te worden. Ja, klopt. Het is heel lastig. Ik heb vandaag voor mijn gevoel ook niet heel veel gedaan. Het is inderdaad gewoon uh, aannemen en uh, eigenlijk weer naar achterpassen. achterpasen. Want uh, door het midden konden we niet echt. We hebben goed over de buitenkant de en uh, daar lag ook onze kans. Dus ik denk dat we daar goed de ruimte benut hebben en uh, goed over de buitenkant hebben aangevallen. Wat is in de rust besproken om dat uh, iets te gaan veranderen? Uh, nou, vooral ook meer passie erin. We waren een beetje slap in de duels die we eigenlijk net moesten winnen. En uh, dat hebben we de tweede helft goed gedaan. En uh, nou, dan zie je dat je gewoon twee doelpunten maakt en eroverheen gaat. En eerst in de groep nu, hè? Ja, eerst in de groep. Helemaal goed. Laten ja. u helemaal opnieuw beginnen nu? Ja, het gaat nu echt beginnen, ja. Nu mogen ook. we. Succes ja, ermee, hè? Ja. Dank je wel. Ja, Eva de Goede, halve finale. Pieter-Jan Postma zit hier. Zeiler, gisteren vierde. Ja, vierde. Ja, het is toch een rotplek. Oh. Oh, oh, oh. Gisteren dus gefinished. En dat was een hele intense race. Dat was de laatste race van elf wedstrijden. Uh, ik ging erin en uh, ik stond op brons. Uh, de race die ging, uh, ging een beetje heen en weer. De wind was lastig. Op een gegeven moment in het laatste rak lig ik uh, op brons. En uh, ik kijk om me heen. Op negen en tiende plek, want alleen de eerste tien doen dan mee, liggen de Deen en de Engelsman. Wat voor mij betekent, als je de scores berekent... als ik dan nog één plekje pak, dat ik goud haal. Dus, Het uh, laatste, hè? Dat de laatste rak, toch? Het laatste rak. Dus uh, ik zet hem in de aanval. En uh, ik lig op brons, ik ga voor goud. Ik lig op goud, maar uh, ik maak een fout en uh, moet de straf pakken. Ja, je maakt een fout. Ja, je maakt een fout. Want je raakt een, een televisiecamera op de, op de achterkant van een, boot, van een andere boot. Toch? Zo is dat ja, het verhaal. Ja, nee, dat klopt. Ja. Maar wat ik dan, de eerste wat ik toen ik dat las, dacht ik van... het is een fout, want je mag een andere boot niet raken. Klopt. Maar in andere races zit die camera daar toch niet? Nee, nee. Dus is het dan wel een fout? Want jij bent gewend om te varen met boten waar geen camera op zit... denk ik dan bij mezelf. De gewenning inderdaad is inderdaad zo. Dus daar zal ik ook ja, op het spannende moment... gewoon op mijn gewenning zijn gaan ja. varen. Ja. En, uh, maar toch, ja, ik heb hem geraakt. Ja, het is stom. Of niet? Heel stom. Ja, toch? Zo, zo moet je toch zeggen? Ja. Achteraf gezien. Hoe, hoe, wat voor verklaringen er ook voor zijn, dat mag niet gebeuren. Voelde je het gebeuren? Dat je braakte. Voelde je het of niet? Dacht je van... Oh, shit. Ja, dat, uh, dat ging zeker door me heen. Toch zat ik wel nog in de race. Want ik gaf niet... Uh, ik deed heel snel een rondje. Dus ja, dan... want voor duidelijkheid, je krijgt dan een straf. dan moet je een extra rondje doen. Hè? En dan doe je één rondje en... Uh... Ik dacht met dat rondje te doen dat ik nog steeds op brons misschien zou liggen. Maar dat was dus net te weinig. Ja, ja. Ja. En in dat ene rondje, hè? Ja. Dan, dan ja, nou, je lacht al. Zeg het maar. Bedoel, dan, zit je, dan moet je dat extra rondje doen en dan weet je het gewoon. Je lacht op goud. En dan uh, is dat weg. Ja, die realisatie die komt op dat moment uh, nog niet helemaal binnen. Dat gebeurt uh, langzaam. De wedstrijd is namelijk nog niet gefinisht. Dus je weet nog niet wat er kan gebeuren. We hadden er nog minuut te gaan. Niet veel, maar uh, in die anderhalve minuut heb ik nog steeds geprobeerd om uh, het gat te dichten. Ja. Hoe dichtbij kwam je? Uh, te weinig, tien meter te weinig. Hmm. Ja. Goed, en dan, dan, dan kom je over de finish? Zo. En dan? En dan, dan, dan, dan komt het wel bij je binnen, kan ik me voorstellen. Exact. Ja, dan uh, komt het gevoel... Uh, ja, je hebt hier met een team heb je hier hard aan gewerkt. Uh, ik ben heel dankbaar dat, dat ik hier mag wezen. Ik ben dankbaar dat ik uh, mag meedoen. Maar je hebt zo hard gewerkt en zo intens geleefd. En deze week voor mij die ging al up en down. Ik stond eerst, uh, in het begin uh, ging het stroef. En toen heb ik me zo teruggevochten naar die top drie. En uh, ik was er zo klaar voor. Maar uh, nee, daar komt er verdriet boven op dat moment. Ja, ja je, je hebt gewoon de ogen uit je kop gehaald. Dat kan ik me voorstellen. Ja. Ja, ja. Nou, dat mag toch ook. Uh, uh, nou, nou is het zo dat je de camera aantikte van Slater. Ja. <laughs> en Slater is weer een goede vriend van Ben Ainsley, die het goud pakte. Ja. Uh, toeval bestaat niet, maar wel in de sport, of hoe, moet, hoe moeten we dit zien... Um, nou, iedereen is, vrij, iedereen is professioneel. Dus daar... Uh, ik heb sleter afge, een nieuw zeelander heb ik nog gesproken achteraf. En die zei... Uh, jeetje, ik ging ook even door de grond. Want hij wil helemaal geen invloed hebben. Eigenlijk op de eindsituatie, zei hij mij. En dat uh, zei hij ook uit zijn hart. Dus uh, hij heeft daar niet een spel in gespeeld. Nee, ik vind het wel sportief. Als het inderdaad zo is, ja, dat mag je aannemen hè, dat, het, ja. dat het zo is. Goed, ja. Um, um, je bent tien plaatsen verbeterd ten opzichte van Peking. Van ja. 14 veertiende na vier. Dus er zit een stijgende lijn in, in ieder geval. Dus je zit nu dicht bij het podium. Denk je al verder? Verder? Uh, verder in de Olympische carrière, ja. ja. Denk je aan Rio, bijvoorbeeld? Ja, op dit ogenblik is het nog uh, een beetje verward. Ik, ik had hier echt mijn zin opgezet. Uh, een uh, goede medaille. En uh, Dus ik ben een, een beetje emotioneel... Uh... Ja, ja, dan komen verschillende dingen boven. En dan denk je, ja, ik ga verder of niet. Of, ik weet dat nog niet. Van waar tot waar is dat al gegaan? Heb je al gedacht <laughs> aan stoppen? Uh, ja, die komen wel even langs. Maar niet echt... Uh... Ik ben nog hier gewoon mee bezig. En ook echt dit even verwerken. In plaats van al meteen naar iets volgens te, uh, te springen. Nee, maar waarom zou je stoppen? Je bent, je bent zo goed. Waarom zou je stoppen? Is dat zonde voor de zuilsport? Dat is zonde voor jou? Ja, er zijn ook nog heel veel andere mooie dingen. Zoals? Uh, nou, ik, ik vind werk ook hartstikke leuk op een andere manier. Uh, ik heb studies... Dan uh... kan je rondkomen van Zeilen bijvoorbeeld. Zou je van Zeilen je werk willen en kunnen maken? Ja, ja zeg dat zeg kan nu. Ja, dat heb ik ook afgelopen jaar gedaan. En daar uh, heb ik ook wel erg van genoten. Ja. Maar, maar zou, je het, zou je het jezelf kunnen vergeven, denk je... Ja, we gaan nu wel gelijk een dag daarna ja. wel heel erg diep in nemen. Ja, dat ik ook. Maar, maar zou je het jezelf ooit kunnen vergeven dat je, dat je zegt van ik heb toen op een emotionele manier misschien wel te snel stop gezegd. Misschien had ik toch Rio nog even moeten doen. Ja, dus ik ga ook echt de tijd nemen. Ja, Ja, ik ga even de tijd nemen en uh, ook wat andere dingen doen. En, uh, ja, gewoon even de los ik... van die boot ook helemaal. Ja, en even ook uh, alles laten bezinken en uh, opnieuw zien wat er opkomt in mij. En ja. wat ik echt wil van binnenuit. Ja. Goed, nou, even, even, heel wat ja. anders. Uh, nu weer even uh, over het feit dat je dan da helemaal aan het zuidwesten van Engeland hier naartoe komt. Uh, beleef je daar wel een beetje het, uh, de Olympische Spelen? Ja. Uh, heb, je, heb je daar wel het gevoel dat je bij de Spelen bezig bent? Het is toch wel heel anders. Je hebt wel de, de, de sms en de media en de internet en de Twitter en de Facebook... en de uh, mensen die intens meeleven. Je leeft daar ook wel echt intens. Maar ik kom hier binnen inderdaad in het uh, Heinekenhuis... En uh, dat is een hele andere sfeer. Ja. Ga je naar het Olympic Park bijvoorbeeld? Ga je naar het Olympisch Stadion even kijken? Of, uh... Ja, graag. Ja. Ja, ik ben daar dus nog niet geweest. Dus nee. ik uh, hoop die sfeer ook even te proeven. Ja, ja. Nou, je zal verbaasd zijn denk ik. als je daar, uh, als je daar binnenkomt. Wat je daar mee maakt. Ik, uh, ik dank je wel voor je, voor je mooi verhaal. En uh, ja, uh, dank je wel. Meer dank kan ik je, je zeggen. Wel. En die houdt kamp in het Olympisch Stadion? Ja, laatste ronde van de 3000 stiepel is ingegaan. Overigens, eh, verrassende ontwikkelingen toch weer bij Polstok hoogspringen. 4,75 meter. Gehaald door Jennifer Soer eh, in haar tweede poging. Ook gehaald door Jarizli Silva uit Cuba. Ook in haar tweede poging. Even naar te het nationaal record van Cuba. Tweede poging, zojuist geweest van Isenbayeva. Niet eroverheen. Ik denk dat ze nu overslaat en dat ze naar 4,80 gaat. Maar ze staat dus wel op brons. Dat is veel te weinig voor een van de grootheden. Uh, 3000 stiepel in de laatste ronde. Galkina ging eruit, de Olympisch kampioene. Kon het allemaal niet bolwerken. Nu loopt haar landgenote op kop. Tsadipova, die heeft de hele wedstrijd op kop gelopen. En kijken uh, wat zij uh, kan doen. De waterbak in. Lopen nog twee Keniaanse dames ook uh, bij, waaronder Tsewa. Maar het is, uh, zo lijkt het, Zadipova. Die het uh, gaat doen voor de Russen. Tsaripova loopt weg op de laatste 100 meter. En doet datgene wat Galkina haar landgenoten vier jaar geleden deed. Ze haalt de Olympische titel binnen voor Rusland op de 3000 meter. Stippeltjes, mooie overwinning hoor. Uh, een uitstekende overwinning van Tsaripova van Rusland. De Tunesische Gribi wordt uh, tweede. En de Ethiopische uh, Assefa... Uh, wordt uh, derde. En zo hebben we die medailles gehad. We krijgen nog één loopnummer. Dat is de 400 meter bij de mannen zonder Amerikanen. Maar met een Belgische tweeling. De heren Jonathan en Kevin Borlay. En natuurlijk, en ik zei het al, uh, is in Baieva. Slaat 4.75 verder over. Heeft nog één kans op 4.80 om nog in de race te blijven voor het goud bij het Poolstuk Hoogspringen. Precies is uh, kwart over tien. We moeten even wijken, want we hebben contact met uh, de gemeente Bellingwoude. Nee, Bellingwedden moet ik zeggen, bij Groningen. Ja, uh, die wil dat de ouderen hun scootmobiel gaan delen. Eén scootmobiel per zorgcentrum, dat zou voldoende moeten zijn. Wethouder Marja Bos, goedenavond. Goedenavond. Waarom moet dat? Uh, even correctie, niet één scootmobiel per uh, zorgcentrum. Zo is het helaas in het nieuws gekomen. Oh. Wat we graag willen is wel het minderen van het aantal scootmobiels. En hoeveel dan per zorgcentrum? Kunt u de radio iets zachter zetten? Ik hoor mezelf heel erg hoor. Ja. Um, hoeveel zou het dan uh, zijn per zorgcentrum? Dat hangt van het aantal uh, personen af uh, wat, wat woont in het betreffende zorgcentrum. Ja, dat, maar u heeft wel een, een idee hoeveel scootmobiel per persoon of, of nou ja, hoeveel personen per scootmobiel kan ik beter zeggen? Ja, het, kijk, het hangt samen met uh, hoeveel gebruik er uh, gemaakt wordt. Hè. De ervaring uh, leert dat er sommige mensen zijn die maar één keer in de week bijvoorbeeld een scootmobiel nodig hebben, terwijl er ook anderen zijn die hem dagelijks gebruiken. En ons idee is dat door te combineren, door slim te combineren, uh, dat je dus het aantal kunt uh, verminderen, waardoor er dus in feite altijd scootmobiels beschikbaar zijn. Dus iemand die wil, die kan reserveren en uh, ...heeft dan ook een scootmobiel op het moment dat nodig is. Alleen je hoeft niet meer per individu, per persoon een scootmobiel te vertrekken. Dus er moet een soort schema of een soort rooster worden gemaakt... Uh, ...voor wie de scootmobiel wanneer mag hebben? Ja, daar komt het eigenlijk uh, op neer. Heeft u het uh, plan al besproken met de ouderen? We hebben het plan nog niet met de ouderen zelf gesproken, ...wel met de directie van uh, de Blankenborg in dit geval. Daar starten we, dat is het uh, uh, verzorgingshuis, wat we, het bejaardshuis... ...wat we in onze eigen gemeente hebben... En zij hebben positief gereageerd. Zij snappen dat wij uh, als elke gemeente voor een bezuinigingsvraagstuk staan. En dan ga je dus kijken van, nou ja, welke slimme ideeën uh, kun je nu met elkaar bedenken... om toch wat gereed te krijgen op die uitgaven. Ja, het het uh, is een, kost, een kostenbesparing, maar uh, ja, u pakt mensen wel een stukje zelfstandigheid af... om het maar lelijk te zeggen. Dat denk ik niet. Want uh, wat ik al zei, er zijn mensen die uh, maken er maar heel weinig gebruik van... Sterker nog, wij hebben zelfs bij de aankondiging van de maatregelen die we gingen nemen... spontaan van een aantal mensen de scootmobiel teruggekregen. Zo van, nou, wij maken er eigenlijk heel weinig gebruik van. En dan hebben we liever dat iemand hem gebruikt die het meer nodig heeft dan wij. Dus ook de mensen zelf staan er absoluut open voor. En wij denken dat het een kwestie is van niet de vrijheid afnemen... maar juist ervoor zorgen dat mensen het behouden... Alleen je gaat slimmer met je hulpmiddelen om, omdat je ze gewoon beter inzet. Duidelijk, wethouder Marja Bos uit de gemeente Bellingwerde over uh, ja, een bezuiniging op de scootmobielen. Ja, de oplettende luisteraar zal gemerkt hebben dat uh, Herman het afgelopen half uur even niet hier was. Daar had hij een goede reden voor, want we hadden een hoog bezoek hier in het Holland House in onze uh, studio. De kroonprins en de IOC-lid Willem-Alexander kwam langs en Herman sprak even met hem. Koninklijke Hoogheid, uh, goedenavond. Uh, het was een drukke week, denk ik. Het was een uh, drukke week, maar waar ik met ontzettend veel plezier op terugkijk. Met mooie sport, met mooie momenten, ook met uh, veel dramatiek. En ook prachtig om voor het eerst uh, zomerspelen uh, met mijn gezin te hebben. Dat ik met uh, vrouwen en kinderen samen, ja, vorige keer in Beijing alleen nog met, uh, met Maxima... maar deze keer met kinderen, hier dit heb mee mogen maken. Echt een prachtige tijd. Ja. Uh, het gezin is sportminded, want uh, tijdens Nederland-België het hockey. Uh, waren de prinsessen, ze riepen het is stil aan de overkant. en ze maakten eigenlijk de sfeer in die stijl, terwijl de rest heel rustig was. Ja, ik, uh, ik heb uh, nu denk ik twintig uh, jaar de reputatie gehad. dat ik uh, zelf een heel fanatieke uh, supporter was. en ik ben erg blij dat ik uh, dit soort liedjes kan souffleren <laughs> tijdens de wedstrijd. en dat zij nu hun stemmen gebruiken om uh, in dit geval een Nederlands elftal uh, aan te moedigen. Bij welke uh, medailles bent u geweest? We zijn uh, vandaag geweest bij, uh, bij de paarden. Dat was natuurlijk, het springen was zeer indrukwekkend. Uh, en, uh, andere medailles die we gezien hebben was het uh, de 4x100 van de dames de zilver op de eerste avond. En natuurlijk uh, de eerste gouden wedstrijd uh, de 100 meter vrij uh, van Ranomi. En voor de rest hebben we eigenlijk niet zoveel medailles gezien. Want je steeds uh, ja, aan, uh, van één plek naar de andere gaat. Andere mooie natuurlijk nog wel, uh, moet ik zeggen, is uh, uh, uh, Marjan Vos uh, op de mol in de regen. En dat was een beetje een, een rare medaille, want gesproken, niet, niet raar medaille. Normaal gesproken komen ze elke twintig minuten het hele peloton daar langs. En dan zie je wat er gebeurt. En deze keer werden die rondes elders gereden. En kwamen ze alleen voor de finish daar op de mol. Dus op dat moment had ja, Had heel weinig gevoel met de wedstrijd eigenlijk moest zeggen, maar, maar toch prachtig om dat, dat moment mee te maken. Heeft u iets met haar? Want ik zag dat u daarna ook weer uh, met uw gezin bij de tijdrit staan. Ja, we hadden natuurlijk uh, absoluut hoop. En uh, het leuke is dat ook sinds uh, vele jaren... wij uh, uitblinkerslunchen organiseren op uh, Noordeinde, Maxima en ik. En dan nodigen we mensen uit die iets bijzonders gepresteerd hebben. En dat kunnen sporters zijn, dat kunnen wetenschappers zijn... dat, kunnen, dat kan uh, zelfs de beste buur of de beste leraar zijn. En daar is zij ook een keer bij geweest. En we hebben hele leuke gesprekken met haar gehad. En ja, dat, dat schept toch wel een band op dat moment...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 Ja, uiteindelijk, wat er dan uh, van Rijsselberg's laatste, of ene laatste race was. Uh, om uh, zijn achtste race nog kunnen meemaken daar. Het uh, is dus al met al uh, heel veel mooie sport gezien. En ook heel veel met de mensen kunnen praten. Dus, uh, er werd veel gevierd, maar moesten er ook sporters worden getroost? Het, het probleem is dat je hier uh, zo ver uh, weg bent van waar de sporters zitten. dat het heel moeilijk is om bij ze te komen. En uh, dan laat ik toch het troosten liever aan de coach over. Want om daar, daar naartoe te komen. Ja, hier in het Holland Heinekenhuis of daar, daar kan het wel Of in het Olympisch dorp waar we geweest zijn. Daar kan je even met ze praten. Natuurlijk hebben uh, we een paar van de judoka's gesproken. En uh, ja, die hadden toch wel iets meer gehoopt soms. Uh, ja, maar of dat echt troosten is. Uh, het echte troostmoment, dat is toch voor de coach. En de, de naaste familie en vrienden. Die op dat moment dichtbij zijn.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 Nou, het is, uh, we steken natuurlijk uh, als gemeenschap heel veel geld in uh, onze topsporters. Dus uh, daar mag je ook wel wat van verwachten. Maar het NOC-NSF is uh, zeer, denk, ook zeer realistisch in, in het stellen van zijn limieten. Die liggen vaak veel, ze zijn veel zwaarder uh, dan van de internationale bonden om mensen mee te laten doen. Omdat hier geen toeristen welkom zijn voor NOC-NSF. En dat beleid van NOC-NSF steun ik van harte... En ik denk dat we daar uh, op, de, op de meest gunstige manier toch dat uit de Nederlandse topsporters halen wat kan. U bent natuurlijk IOC-lid. Um, IOC maakt keuzes. Die sporten wel, die sporten niet op de Spelen. Kunt u zich daar altijd in vinden? Het is niet helemaal juist, want het zijn de bonden die de, de, de, de, de, de, de, de, de keuzes maken. En het uh, Executive Board, dus zeg maar het dagelijks bestuur van het IOC, die keurt het hele programma goed of niet. Zoals anders nu in, uh, bij het Zeilen uh, het windsurfen eruit gaat en vervangen wordt voor uh, kitesurfen, uh, dat wordt dan nou voorgelegd aan het dagelijks bestuur. En die keurt het hele programma goed of niet. Dus, uh, dus er zit een kleine nuance in. Uh, maar ja, we proberen natuurlijk zoveel mogelijk toch.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 Het is heel goed voor een land om uh, te spelen als katalysator te gebruiken... om te werken aan je infrastructuur, aan, je, ja, aan, aan eigenlijk alles om op de lange termijn... Een, een, een punt op de horizon te hebben waar we naartoe gaan werken. Uh, Australië in 1976 en Montreal rampzalig hebben besloten de knop om te zetten. Zij hadden hun slechte sportzomer in 1976 de knop omgezet... En zijn uh, bergop gegaan. Hebben de Spelen in 2000 gekregen in Sydney. En zijn een sportland in ons. Uh, in, ja, als wij aan Australië denken, denk we aan een sportland. Groot-Brittannië in, in Sydney. Dramatisch. Hebben de knop omgezet, hebben per bond gezegd van: waar gaan we scoren, waar gaan we medailles halen, staan nu derde in het klassement. En dat is niet alleen maar het voordeel van het thuisland. Dat is echt gewoon een mentaliteitsverandering. Dus laten we deze sportzomer, waarvan, waarvan twee derde misschien niet helemaal zo gegaan is en een derde de Olympische Spelen wel goed gaat. Misschien kunnen we die gebruiken om die switch te maken en om naar voren te kijken. En om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 Nou, dat is zo geestig, want ik eh, lees dat ook weer terug in allerlei media dat ik dat gezegd heb. Dat heb ik al sinds 2000 zo gezegd en ik geef elke keer weer hetzelfde antwoord. Dus voor mij is het erg makkelijk eh, iedere keer diezelfde vraag te krijgen. Maar ja, ik vind het eh, inderdaad, omdat je dus niet, zoals bijvoorbeeld in de Verenigde Naties, vertegenwoordig je niet je land. Nee, in het IOC-systeem ben je lid van het IOC en je vertegenwoordigt het IOC in Nederland. En ik vind het dus niet juist om een, eh, om, om een buitenlandse organisatie, het IOC in het land te vertegenwoordigen waar ik mogelijk ooit staatshoofd van ben. Uh, dat betekent niet dat het niet mag, want er zijn dus uh, collega's die wel staatshoofd zijn. Uh, vanuit het IOC is het geen probleem, maar ik vind dat uh, niet juist. Ik zal natuurlijk altijd, hoe dan ook, betrokken blijven bij de Olympische Beweging. Mijn sporthart klopt altijd. Uh, dus uh, of ik nou wel of niet een, een stemmend IOC-lid ben op dat moment, maakt mij niet zoveel uit. En blijft die zetel dan behouden voor Nederland? Nederland heeft geen recht op een zetel. Er zijn maar 70 individuele... IOC-leden. En 204 uh, landen... en, uh, en regio's... die erkend zijn door uh, het, het IOC. Dus uit die 204... komen er altijd 70... Uh, IOC-leden. Onafhankelijke IOC-leden. Er zijn natuurlijk de vertegenwoordigers van de sporters. Van de grote bonden. En van de enkele grote nationale olympische comité's. Um, ik... Ik zal er zeker alles aan doen. Uh, als ooit die tijd komt dat ik terugtrek... om te zorgen dat we een, uh, een, weer een Nederlands onafhankelijk ioc lid krijgen. Want als wij richting 2028 een, uh, een goed bid willen uitbrengen... dan zullen wij iemand in het IOC moeten hebben... die, zoals Carlos Noesman voor Brazilië gedaan heeft, voor Rio... die echt gaat lobbyen, die echt de weg weet. En dat is, moet een onafhankelijk iemand zijn die... Uh, die echte capaciteit heeft om door te stomen naar het executive board... en misschien zelfs naar het presidentschap van het IOC. Als je het dan toch doet, kan je het beter goed doen. Dus, uh... U, uh, u vertrekt zo uit Londen. Dat moet eigenlijk vreselijk zijn. U had toch wel willen blijven? Ik had zeker willen blijven, maar het is, uh, het is een uh, zeer lange tijd. Dus met de vergaderingen vooraf en dan uh, anderhalf week bij de Spelen... Om dat uh, met drie kinderen te mogen doen is, is fantastisch, maar het is ook wel heel vermoeiend. En het is voor de kinderen ook soms uh, een beetje te veel om de hele dag van één plek naar de andere te gaan en sporten te zien. Ik vind dat ze het fantastisch doen, dat ze zeer enthousiast zijn. Maar als ze dan een zoveelste paard of tournament zien, dan denk ik op een gegeven moment ja. En, en hoe lang nog? En ik zeg ja, nee, wachten. Maar dan blijven ze ook wel heel geduldig wachten. Maar ja, uiteindelijk zijn het toch kinderen die graag zelf ook willen rollenbollen en spelen. En dat doen ze gelukkig ook wel. Zit er, zit er een Olympische droom in? Het zijn, uh, ze houden alle drie van sport. En uh, er zijn natuurlijk uh, heel veel uh, facetten die meegaan spelen uiteindelijk of je een Olympia kan worden. Je kan ook uh, eindeloos goede topsporters zijn zonder ooit een Olympia te worden. Is ook mogelijk. Dus uh, laten we dat tegen die tijd zien. Maar als dat hun stippelt op de horizon voor 2028 is, dan ben ik daar niet rauw om. Dank u wel. Goed, het was de kroonprins. We gaan naar het Atlantiekstadion. Wie weet lopen ze ooit ook wel in de finale van de 400 meter, maar dan niet bij de mannen. En die kan. Er lopen wel twee broertjes mee. Uh, Jonathan en Kevin Borlet. In baan 2 en in baan 9. De buitenbanen dus. En die race staat op punt van beginnen. En dat is de 400 meter bij de mannen. Drie tieners uh, in dit uh, veld. De wereldkampioen Juniore Santos uit de uh, Dominicaanse Republiek. Is 18 jaar. Is de jongste. En de jongste wereldkampioen ooit. Dat werd hij vorig jaar op zijn 18e. James Kirani uit Grenada. Loopt in baan 5. Chris Brown. Uh, Goud op het WK in 2001 is verreweg de oudste met zijn 33 jaar. Geen Amerikanen. Onder andere de Olympisch kampioen LeSean Merritt kon er niet uh, uh, bij komen in de finale voor de 400 meter. Die nu gaat beginnen en is begonnen. En gaan we kijken wat kunnen de borletjes Kevin die uh, vijf minuten jonger is dan uh, Jonathan, is meer een, uh, een, een toernooiloper. Want dit is de derde wedstrijd die is lopen. En dat uh, uh, is nog niet te zien, want uh, Kevin Borlet wordt uh, gepasseerd door Pinder in uh, baan 8. Die zilver dit jaar had op de wereldkampioenschappen indoor op de 400 meter van de Bahama's. Die loopt nu zo'n beetje op kop. Ik kijk uh, naar de broertjes Borlée, Die hebben het moeilijk. Uh, Jonathan uh, aan de binnenkant en uh, Kevin aan de buitenkant. Maar het is nu heel duidelijk James Kirani die op komt zetten... Kirani uh, gaat heel hard. Santos in tweede positie. Maar Kirani met hele grote stappen gaat hier olympisch kampioen worden. Kirani 1 en dat is een mooie tijd door 43-94. Het is geen olympisch record. Dat staat nog altijd op naam van Michael Johnson met 43-49. Maar het is wel een prachtige olympische titel voor James Kirani, 19 jaar jong. Hij doet het uh, maar weer eventjes en uh, komt uit Granada. 43-94. Een mooie tijd. Santos uit de Dominicaanse Republiek. Uh, uh, Santos Lugelin is zijn uh, naam. Ook 19 jaar jong. 44-46 tweede plaats. En op de derde plaats komt Gordon uit Trinidad. En hij heeft 44-52. En dan uh, hebben we uh, goud, zilver en brons gehad bij dat onderdeel. Dat was het laatste looponderdeel en er is nog één onderdeel gaande en dat is Pols nog hoog springen. En ook daar hebben we een uh, verrassing, want Isim Baeva wordt in ieder geval geen olympisch kampioen. Want zij heeft afgesprongen op 4,80 meter. 80. Dat betekent dat dat haar derde poging was. En nog wel in de race zijn twee dames. Jennifer Soer uit de Verenigde Staten. Zij staat klaar voor 4,80 meter ook. Maar zij is 4,75 meter al gesprongen. Net als Silva, die staat op... Uh, uh, zilver En even kijken of uh, deze Soer over 4,80 meter 80 kan gaan. Dan is ze zo goed als zeker van een uh, gouden medaille. Ze staat er klaar voor. Het is het laatste onderdeel. Ik zie dat uh, Mick Jagger nu afscheid neemt uh, schuin achter mee. Hij zwaait nog even en zal niet zien of zijn landgenoten Soer over 4,80 meter 80 gaat. Maar wij kunnen dat uh, misschien nog wel eventjes heel snel uh, meenemen. Uh, ze wacht lang. Ze staat nu klaar. Ze vraagt om hulp van het publiek. Het publiek blijft trouwens gewoon zitten. 80.000 man sterk. Op eentje na dan. En uh, dan kijk ik naar Soer. Die zeer verrassend. Waarschijnlijk het goud gaat winnen bij het Polstok Hoogspringen. Weer een mooie avond uh, in het Olympisch stadion. De gele vlag gaat omhoog. Nu moet het gaan gebeuren voor Soer. Ze heeft de stok omhoog. Ze gaat zo dadelijk insteken. Nu komt haar aanloop. De stok gaat omhoog. Die lange stok. Een stapje naar achter en dan een aantal stappen naar voren. En dan komt ze hard aangelopen. Steekt in, gaat omhoog. Gaat er niet overheen, gaat er onderdoor. Maar ik denk dat zij wel Olympisch kampioen gaat worden. Het is vier minuten over half elf. Uh, ja, hoogste tijd voor de hoofdpunten van het nieuws van de NOS. Jobboot. De SP werkt na de verkiezingen niet mee aan een minderheidskabinet met gedoogsteun. Lijstrekker Roemer zei vanavond in Nieuwsuur dat hij dat niet gaat doen. De SP wil gewoon een meerderheidskabinet vormen zonder gedoogpartners.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 De curatoren van DSB eisen 20 miljoen euro van oud-directeur Scheringa. De curatoren stellen Scheringa persoonlijk aansprakelijk... omdat er volgens hen sprake was van wanbestuur. Ze hebben beslag gelegd op twee huizen van hem... en ze willen het spaargeld dat hij op een rekening bij DSB had staan... zes ton, niet aan hem terugbetalen.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 De laatste half uur van weer een lange sportdag. Ja, straks nemen we die dag nog een keer uitgebreid met u door. Eerst de hockeyvrouwen. Zij sloten de poolfase af met een 2-in-overwinning op Groot-Brittannië. Nederland plaatste zich ongeslagen voor de halve finales. Het duel met Groot-Brittannië was nou niet echt leuk. De Britten wilden gewoon niet hockeyen. Ja, we hadden verwacht uh, een veel taaier en een uh, uh, close wedstrijd. Dan, dan wordt eigenlijk het eigenlijk was um, Al die uitslagen bleef maar 2-in. Maar goed, ik kan niet oordelen wat ze doen of niet doen. Dat is, dat is de zaak. tussen hun coach en hun spelers. Alleen, als ik zie onze spel, uh, vandaag hebben we gedaan in die stadium, die ambiance. Uh, ik ben heel blij met, uh, voor de meiden en voor ons. Want jullie wilden er gewoon een echte wedstrijd voor maken. Absoluut, zo zijn we met elkaar getrouwd. Dus uh, het is belangrijk dat wij uh, op die manier dingen benaderen en uh, los van de... De positie in de ranglijst of misschien tweede worden als bij een verliespartij. We benaderen eerst zo'n spel en, en, en dat was vandaag al weer goed. We uh, vonden het beter dan de voorgaande wedstrijd. En omdat uh, Jimmy toch nog iets probeerde met name in het begin van de, van de wedstrijd. Maar uh, door mate de wedstrijd gewoon door gingen uh, ging het volledig gewoon domineren. En dat is leuk om te zien. Maar je zag de ploeg in de eerste helft ook uh, er gewoon wanhopig van worden. Ze wisten ook niet meer wat er, wat er gebeurde. De Engelsen kwamen er, of de Britten kwamen er niet uit. Toen gingen ze achterin een beetje de bal heen en weer spelen. Ja, ja goed, weet je, die zegt uh, dat dat misschien heeft te maken met vandaag hebben we ook, uh, we zagen de wedstrijd als een kans om uh, ja, de bierbaarheid te testen, of te, te, proeven, te proeven te stellen in zo'n ambiance. Um, ten tweede hebben we andere dingen geprobeerd zonder bal in onze pressing om te kijken, ja, we zagen meer als een... Uh, we kregen wedstrijd dat we, dat we zo ambiance om dingen te proberen en uh, kijken, kijken als dingen gewoon zo lukken en uh, dus we hebben van de meiden vandaag gevraagd iets dat tot nu toe niet hebben gedaan om te kijken hoe wij daarop reageren en uh, dus um, ja weet ik weet niet of zij verrast waren door onze uh, opstelling of niet maar hij um, ja, gaat nog, nogmaals had verwacht uh, veel meer harde duels en veel meer vliegende mensen en uh, veel meer gewoon echt uh, gewoon hardheid en uh, dat was vandaag uh, niet zo dus uh, Alleen maar, alleen maar de goede voor onze gestel. Nou speel je de halve finale tegen Nieuw-Zeeland. Uh, dat is misschien een geluk bij een ongeluk. Dat is ook een ploeg die zo'n beetje speelt. Hè? Als, als die Britse ploeg. Heb je daar uh, in ieder geval, wat je net zegt, een oefenwedstrijdje mee kunnen nemen? Ja, absoluut. Uh, Nieuw-Zeeland is een ploeg dat uh, heeft ongelooflijk zich ongelooflijk gewoon verbeterd. in de laatste, uh, sinds de Champions League Amsterdam Dat is de derde zijn geworden. Um, heb je daar ook, uh, natuurlijk uh, zit het niet voor niks in de jaar van de Olympische Spelen. Um, met ongelofelijke snelle spitsen. Razendsnel. Um, en, uh, ja, ze hebben ook zo'n stijl. Dus wat dat betreft hebben uh, vandaag dit kunnen, kunnen toetsen. En we, hebben ze ook, uh, zijn, we zijn ze ook tegengekomen in de Champions Trophy in de kwartfinales. Hier is het potje van de Champions Trophy in Rosario. Dus uh, we, hebben, we hebben ze goed gespeeld en, uh, uh, nou, Zij hebben uh, misschien iets goed, iets, goed, iets goed te maken. We hebben daar heel veel informatie van gekregen. Dus, uh, er wordt uh, beloofd in een fiets in het potje. Ja, uh, dat was duidelijk. He. De bondscoach Max Kalders tegen, was ook duidelijk, Gerrit de Groot. De Radio 1 Sportzomer top 5. Die wordt elke dag mooier. Er gaat elke dag een fragment uit. En dan stoppen we er weer eentje bij. Gisteren koos Ranomi kromovi de finale van Turan Di Martina... gisteravond op de 100 meter als fragment... ten koste van haar eigen gouden 50 meter vrije slag. En daarmee klinkt de top 5 nu zo...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 Fragment vijf. Ik had niet een goede start, maar ja, ik heb niet veel aan de meter deze jaar gedaan. Dus ik ben heel blij. Ja, dat was onmiskenbaar. Joanne, die Martina, uh, die laatste, die werd er dus, uh, dus gisteravond uh, ingestopt. Nee, die heb je net tegenover je gehad. <laughs> ja, dat is waar. Ja, alleen uh, die, die was hier dus eerder vanavond. heeft u waarschijnlijk gehoord. En die had de eer om een fragment aan de top 5 toe te voegen. Nou, het fragment waar ze zelf in figureren. notabene mensen wel op vallend. Ronomie die deed het zelf, die haalde zichzelf eruit. En dat deed Marleen Veldhuis ook. Het zilver van de estafette zwemsters, die, die haalden ze eruit. In plaats daarvan koos ze voor de winst van Usain Bolt op de 100 meter sprint. Ze is een groot fan van Usain Bolt. Laten we nog even luisteren hoe dat klonk.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 Net afgelopen avond, want Silva gaat niet over 4,80 meter. En dat heeft Jennifer Soer ook niet gedaan. Maar Soer had minder pogingen nodig om over 4,75 heen te gaan. Eentje wel geteld. En daarmee is de 1,83 meter lange zilveren medaillewinnares van 2008. Nu goud voor haar. Uh, daar moet ze heel blij mee zijn. Want uh, dat kan me zo voorstellen. Ik zie er ook uh, met tranen in de ogen wat heet. En het mooiste, echt het mooiste huilen dat ik vanavond heb gezien. Misschien wel in mijn hele leven, was Felix Sanchez. Wat kon die man mooi huilen toen hij zijn gouden medaille... Die hield op, niet meer op. Dus, het was echt... Ik, ja. ik, er, nou en dat, dat klinkt misschien een beetje uh, uh, sarcastisch, maar het, zo bedoel ik het absoluut niet. Het was prachtig om te zien. Ja. Goed, Wij zeiden het even, ook kort tegen elkaar. Nog, nog even één vraagje. Hoe is het met die ja? tweeling afgelopen? Want volgens mij uh, hebben ze hun naam van tweeling van die Belg. Ik weet nog of je die uitslag bij de hand hebt. Ja, natuurlijk heb je die bij de hand. Wat denk jij nou? Toch? Ja, want die die, die, Bollet, die, die hoe ja, is uh, die gewinnen? Vijfde, vijfde en zesde. En weet je hoeveel verschil er nee, tussen dat, die dat twee bedoel zak? ik. Daar was ik benieuwd naar. Tweehonderdste. De een 44-81. Uh, en de andere eh, 44-83 en Kevin Borlée. Uh, is uh, daarmee vijfde geworden. En Jonathan Borlée zesde. Nog eventjes de uitslag precies van het uh, Poolstuk hoog. Eén Seur uit uh, de Verenigde Staten. Jenny Sur Tweede Silva uit Cuba. En derde dus is in Baieva. En zo hebben we weer een mooie avond gehad. Atletiek. Morgen gaan we gewoon weer verder. Twee zilveren medailles voor de Nederlandse ploeg vandaag. Marit Bouwmeester deed het bij het zeilen in de laser radiaal. En de springen tweede in het landentoernooi. Zelfs de Marit Bouwmeester eindigde in de laser radiaal achter de Chinese Xu als tweede. Bouwmeester deed lang mee om het goud, maar helaas voor haar stak de Chinese daar een stokje voor. Ik moet eigenlijk wel blij zijn, maar uh, ja, het is gewoon zier. Veel sportvrouw om, om dan nu al blij te zijn met zilver. Ja, denk ik. Ik ben constant dus uh, worst enemy tegen aan het vechten, zeg maar. En vlak water en harde wind. En ik ging echt wel goed over de start. Ik ging lekker over die Chinezen heen. En normaal als je gaat crossen, zeg maar zoals haar, van links naar rechts, deze is nooit goed. Maar ja, somehow, uh, lucky Chinese uh, komt ervoor langs. Dus uh, goed gevaar is even wel verdiend. Dus dat heel duidelijk in de race, dat jij voor de wind steeds heel goed terugkwam. En dan, en dan ja, in, het, in het kruisrak eigenlijk, eigenlijk verkeerd kozen of het een beetje verloor? Ja, mijn snelheid is... Uh... Niet de allerbeste en daardoor werd ik elke keer geblokkeerd om te tacken zeg maar. Dus ik kon niet echt de, de winstje afsparen die ik wou. Dus het was super, super lastig. Maar uh, ja, alsnog wel echt blij met de tweede plek. Komt er dan een moment dat je ziet dat die Chinezen zo ver voor ligt dat je zilver gaat, uh, gaat, gaat verdedigen? Nee, nooit. Nee, het was een beetje stom. Ik dacht dat we die andere boei moesten. Maar ik, uh, nee, ik probeerde eigenlijk constant naar voren te varen en naar voren. En zeg maar, constant uh, op de hand van de Chinezen. Maar uh, ja, helaas. Wat bedoel je ermee dat je dacht dat je die andere boei moest hebben aan het einde? Ja, de die gate lag. Ik dacht de gate aan de linkerkant, maar dat moest aan de rechterkant. Maar uiteindelijk uh, maakt het niet uh, uit. De springruiters bogen pas in de barrage voor Groot-Brittannië. De equipe bestaande uit Jur Frieling, Michael van der Vleuten, Mark Houtzager en Gerko Schreuder hadden na drie ruiters twaalf strafpunten. De Britten geen. De laatste rit was de halve niet meer nodig. Desalniettemin was bondscoach Rob Erens een tevreden man.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 Maar het is een blijf springspot en het moet allemaal weer een beetje meezitten. Uh, morgen gaan we de paarden even een beetje werken en dan uh, kijken we overmorgen wel weer verder. In het Atlantiek toernooi presteren Erik Cadet en Robert Lathouwers naar behoren. Rutger Smit stelde teleur. Lathouwers plaatste zich voor de halve finales op de 800 meter. Hij liep een gecontroleerde race. Ja, nou, dat had ik ook wel. In het begin uh, ik startte ik vrij redelijk.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 Bij het discuswerpen ging Erik Cadet naar de finale. Rutger Smit bleef steken in de, in de kwalificaties. Smit gooide 63 meter en 9 centimeter. En dat is niet voldoende voor de finale. Het is mijn schuld. Uh, en, en, ja. ik, ben, uh, ik ben niet goed genoeg, laat ik het zo zeggen. Ja. Maar wat ging er mis? En het is zo technisch. Uh, het is een rotatie met een verplaatsing. En dat is zo moeilijk.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 Van de, van, de, van de drie houdingen die je doet, heb ik er twee uh, heel goed gedaan. Liggend en knielend. Of uh, liggende en staand. Uh, alleen het knielend uh, ja, was wat minder. Uh, moet ik bij zeggen, daar zit ik ook niet heel ver onder gemiddelde. Dus dat, uh, um, ja, zoals van tevoren aangegeven, het moet allemaal mee zitten. En, uh, liggend zat mee, staand was, uh, was eigenlijk redelijk was gemiddeld. En uh, ja, het knielende zat niet mee. Ja, dan ga je, pak je, je net, uh, net langs de finale plekken af en, uh, ja, dat is op zich wel jammer, maar aan de andere kant, de uiteindelijke score in de wind geschoten, kan ik tevreden mee zijn. Bij het baanwielrennen was het vandaag de start van een nieuw onderdeel, het Omnium. Eh, zeg maar de meerkamp voor baanrenners. Daarin één Nederlander, één Nederlandse deelnemer moet ik zeggen. Sebastian Timmerman. Kirsten Wild zal wellicht nog wel even wakker liggen van de puntenkoers... want na een prima begin van het Omnium, vierde op de 250 meter in een persoonlijk record... liep Wild enorme schade op op het tweede onderdeel van de zeskamp. Zestiende werd Wild slechts, terwijl de puntenkoers haar normaal gesproken goed moet liggen. Maar Wild leek geen moment goed in die wedstrijd te zitten. Wild heeft na drie onderdelen 25 punten en dat zijn er maar liefst 13 meer dan de koplopers... Laura Trott uit Groot-Brittannië en Sarah Hammer uit Amerika... Misschien zit bronzen nog in voor Kirsten Wild. Maar dan moet alles morgen meezitten. Wil ze de acht punten die ze achterstand heeft op Annette Edmondson uit Australië goed maken. De Britten hadden weer reden tot juichen. Jason Kenny was de held van de dag. Hij wint het koningsnummer, de sprint. In de finale was hij twee maal duidelijk beter dan de Fransman Gregory Bourget. Shane Perkins uit Australië pakt het brons. Morgen de laatste dag van het Olympisch baantornooi. Dan ook Teun Mulder in de baan op de Keirin. Van het baanwielrennen op twee wielen door naar de BMX, ook op twee wielen. De racers trainen vandaag voor het eerst op de Olympische baan. Uh, nou ja, voor het eerst. Op Papendal ligt een exacte kopie van de baan hier in Londen. Aan de telefoon is Bas de Bever, de bondscoach van de BMX. Dus goedenavond. Goedenavond. Hoe was de ervaring ook gelijk aan die in Papendal? Goedemiddag. Ja, dat was wel enigszins te vergelijken. Ja hoor. Hoe ging de training? De uh, training ging goed. We waren hier natuurlijk al eerder geweest in mei, waar we een paar dagen hebben kunnen trainen. Alleen, uh, goed, in zo'n olympische setting waar alles heel erg aangekleed is, uh, is het toch weer even anders. Maar het was goed. Ga je dan volle bak of ga je vooral die baan bekijken en voelen hoe die is? Nou, met name dat laatste. Even voelen. En de wind is hier nog wel een factor, want die komt over het dak van de, van de wielenbaan heen. Dus uh, daar wil je allemaal even voelen. Uh, en morgen is er nog zo'n dag en dan zal er iets scherper getraind worden. Hoe vonden jouw uh, vier teamleden het? Jouw vier atleten? Ja, die vonden het ook prima. Die, uh, die heel goed naar de zin. En wat ik net al zeg, gewoon even wennen uh, aan de omstandigheden, met name de wind. Maar uh, uh, iedereen was tevreden naar nou vandaag. Ja, jullie zijn nu pas in Londen, waarom zijn jullie zo laat gegaan? Uh, nou ja, goed. Ik had, ik had geen reden om hier uh, eerder naartoe te gaan. Hè. We, het, we hebben thuis op Papendal natuurlijk, die baan liggen waar we ons uh, goed konden voorbereiden. En als ik hier een week eerder ga zitten, dan. Uh, zitten we bij wijze van spreken een week uit ons neus te eten. Heb je dan wel meteen de uh, olympische sferen te pakken? Als je, als je zo uit het vliegtuig plopt erin landt? Ja, dat gaat enorm snel. Uh, je komt in het, in het Nederlandse flat uh, terecht... en dan uh, word je al gelijk betrokken bij alle uh, successen of niet-successen... Die, die er behaald zijn. En dan word, op een of andere manier word je daar toch uh, heel rap in betrokken. Dus dat olympische gevoel is er eigenlijk... Uh, zodra je hier het dorp in kan lopen. Hoe word je daarbij uh, betrokken, Bas? Hoe gaat dat dan? Ja, gewoon de sfeer die je de, die, die hebt, vier jaar lang of elk jaar heb je helemaal niks met andere sporters te maken, direct met coaches en stafleden. En, um, en in één keer zit je twee weken in vier jaar tijd in zo'n dorp als Nederlands team en, en, en dat klikt gewoon op een of andere manier meteen, uh, meteen of dat het nou ook komt omdat het zo'n groot evenement is, één keer in de vier jaar uh, of toch het teamgevoel, omdat we allemaal in het oranje lopen, wat het ook zei, het, de, de betrokkenheid is er, ongewild, ja. maar dat is wel fijn. Ja. Ik kan me voorstellen. Goed, jullie zijn er in ieder geval klaar voor. Um, uh, wanneer gaat het voor jullie echt allemaal definitief beginnen? Hoe laat? Wat? Waar? Hoe? Uh, woensdag hebben we de zogenaamde seeding. Dus dan uh, wordt iedereen gaat een rondje op tijd rijden. En van de tafel worden ze ingedeeld in groepen. Uh, voor de kwartfinales die donderdag plaatsvinden. En de halve finales en de finales die zijn vrijdag. En dat is allemaal in de middag te doen, vanaf drie uur. Oké, okay, goed. Maar jullie zijn er klaar voor in ieder geval. Dat is duidelijk. Wij, wij zijn er klaar voor. Goed, succes. Dankjewel. Bas de Bever was dat. Ja, een eindigen met hockey. De vrouwen speelden hun laatste groepswedstrijd vanavond tegen Groot-Brittannië. En Oranje won met 2-1. Waardoor woensdag Nieuw-Zeeland de tegenstander is in de halve finale. En zo zit ook deze Radio 1 Sportzomerdag erop. En op muziek klinkt hij zo. Vier jaar getraind, heel hard getraind. Eh, echt alles opzij gezet. En eh, ze maakt een valse start. En dan licht je er meteen uit. En dan heet je nog drama ook. Piatschu <laughs> met dan vlak achter de Belgische van Akker. En de Ierse zit ook in dat groepje. Dus voorlopig ligt Mark Bouwmeester naast het podium. Hij heeft uh, gegooid en het zal erom hangen. Ik uh, kijk naar het stokje wat die meneer in de grond heeft gestoken. Het lijkt me iets verder dan de 63 meter. Nee, net niet. Kloten, ja. Sorry voor het woord, maar, uh, maar dat is het wel, ja. Uh, ik ben niet goed genoeg. Ja, simpel. 1 China, het goud voor Chu.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 Geweldig resultaat. Het jammer toe hebben we gestreden voor de, voor de gouden medaille. Dat nou is het net niet gelukt, maar ik denk dat we hier uh, heel blij mee zijn, zeker. 2-1 is het geworden. Kitty van Malen gaf het laatste tikje goede aanval. Ellen Hoog haakte de bal eerst richting het doel. Dat ging maar half, ze raakte hem niet goed. Maar toen kwam hij uiteindelijk toch bij Kitty van Malen terecht.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 Wel weer een mooie dag. Prachtige dag. Ja. Was het weer, toch? Ja, het regen alleen. Ja, niet de hele dag. Goed, even contact met, met het oog op Morgen Eva, goedenavond. Goedenavond, heren. Hoe is het daar? Ja, goed. De laatste keer dat zit ik net helemaal te vertellen. De laatste keer dat uh, wij spraken, zei jij van ik ga naar Mart. En nu spreken we elkaar weer. En nu zitten wij bij Mart. Ze zitten 30 meter verderop. Heerlijk. We hebben, we hebben het geruild en we hebben het allemaal overleefd. Dat is sowieso goed. Ja, ja, ja. Tuurlijk hebben we het overleefd. Ben je gek zeg. Um, wat ga je doen in het oog? heel veel leuke dingen eigenlijk. Uh, leuk niet zozeer, maar zeker interessant. Uh, de Syrische premier is vandaag gevlucht, zoals jullie weten. Ja. En ja, gehoord, ja. Wat betekent dat misschien wel het begin van het einde van Assad? Daar gaan we het over hebben met Bertus Hendricks. We gaan uh, voor iedereen die nog op vakantie gaat en veel uh, leesvoer zoekt... gaan we duiken in de geneugten van de Russische literatuur en alle pareltjes die we nog niet kennen. En we gaan ook uh, met een oud Olympier terugblikken, een vrouw die in 1948 op de Spelen stond. Oh. Wie? Leni Lens Gerietsen. Ach, kijk, zeg. 1948, 1952. Ze is nog steeds hardcore-fan en gaat ook kijken naar Turnus. Ze is turnster. En met haar gaan we ja, kijken wat de verschillen zijn. En overeenkomsten, denk ik Heb ook wel. Heb jij wat sport gekeken, even? Herman, wat hadden we afgesproken over sportvragen... Hey, ik vraag <laughs> alleen maar of je wat gekeken hebt. Had, we daar ik afspraak, tja, afspraak, had je dit van volle afstand je in gemaakt over sport Ik heb Usain Bolt gekeken. Ik, uh, ja. ik had erover gelezen van tevoren. Ja. Ik had gelezen dat hij had gezegd: Als er een gouden medaille is voor feestvieren, dan had ik hem de afgelopen zeven jaar gewonnen. En toen ja. dacht ik: Als die gast nog steeds zo snel kan rennen ja. en feesten, dit moet ik zien. Je, is... je, moet, even, je moet even naar de hul gaan kijken van de winnaar van de 400 meter horde. Ga ik doen. Ja, veel plezier echt, daar, moet je, moet je echt even doen. Naar de huldiging, hè? <laughs> dus niet naar de race. Je moet naar de huldiging kijken. Dat is goed. Die man begint te huilen als hij het stadion binnenkomt. En die helpt nog steeds als hij na de huldiging het stadion verlaat. Oh, prachtig. Ik ben altijd dat Echt waar. Echt, echt Eva, succes zo. Ja, jongens, veel plezier. Jo. Goed, tot zover deze Radio 1 Sportdag. Zometeen het oog met Eva. En morgen uh, Felix en Willemijn op deze stoel voor een nieuwe Radio 1 Sportzomerdag. Tot morgen.